hele goede nacht of goede morgen eigenlijk al. Het is twee over vijf. Uh, mijn naam is Saskia Weerstand. U luistert naar Dit is de Nacht van de EO. Nog een uurtje zijn we bij u. En daarin bellen we uh, met een Ja, daar ga ik zo meteen naartoe bellen. En ook met de Oekraïne. Want daar zitten onze focusgasten met uh, ontzettend boeiende verhalen. Dus die ga ik zo meteen bellen. En aan het einde van het uur ga ik uiteraard gewoon lekker oud-Hollands over het weer kletsen. Want uh, ik ben wel eens benieuwd. Hoe gaat dat nou... Uh, hoe gaat het eruit zien eigenlijk? Dat weer, deze week. Want ineens hebben we het over tropische temperaturen. En, en vorige week was het nog maar 18 graden. Dus ik snap er helemaal niks meer van. Maar daar gaan we zeker weten achter te komen. Maar eerst muziek met Heer the San van Nina Simons. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun. It's all right It's all right Here comes the sun Nina Simon, met here comes the sun. Nou, en dat klopt inderdaad. Want als ik het weerbericht mag geloven, gaat het vandaag 26 graden worden. Nou ja, dat uh, is vol op zon. En dat wordt uh, genieten vandaag hier in, in Nederland. Maar we bellen in dit programma ook met het buitenland. En uh, eens kijken of het weer daar uh, ook zo mooi is. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Als eerste bel ik met uh, Peter van Buren en hij zit in Madagaskar. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Ja, volgens mij ja, zitten wij... Het is bij... hier niet zo lekker, hoor. Nee, is dat zo? Het is hier een zes nu, denk ik. Het is oh. erg koud. Oh ba. Dat het is, is hier uh... winter. Ja, dat is ook zo, tuurlijk. Ja, ik zit even te denken inderdaad, maar dat is ook zo. Ja, dat, dat denk ik helemaal niet over na. We hebben hier eindelijk zomer, dus dan ga ik er vanuit de hele wereld... gewoon lekker zomerse temperaturen heeft. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Hey, is nee, het al nee, het nee, hoogtepunt nee. van de winter of gaat het nog veel kouder worden? Nee, het begint nu net. Het begint nu tot en met augustus. Dus is het, ja, is het, is het? heb je koude weken zoals nu, dan is het s'nachts zeg je, ja tot zes, zeven. En overdag hangt het vanaf of de zon schijnt ja of nee tussen de twaalf tussen de en de twintig graden. Dus oh, het, is okay. niet echt, uh, het is niet echt dat je doodvriest, maar nee. voor huizen zonder kachel en zo... dan is het toch wat minder warm. Ja, precies. Nou, eigenlijk mag je gewoon niet klagen, zeg ik bij deze. <laughs> nee, dat nee, doe ik ook niet, want de rest van het jaar hebben we het prachtig weer dus, ja, dus dat je is hoort me ook zo. niet klagen. Nee, nee, nee. Hey, Peter, uh, kun jij in twee zinnen even kort vertellen voor de mensen... die uh, jou uh, niet kennen als focusgast, wat jij precies doet in Madagaskar? Ik werk voor een organisatie genaamd Hoebereek. Wij hebben Hoeverkraft en we werken in, in zeer afgelegen gebieden van Madagaskar, waar geen wegen zijn, waar alleen maar ondiepe rivieren zijn. En daar werken we met andere organisaties samen. We doen medische zorg, we doen water en sanitatie... en we doen voorlichtingsprogramma's. Kijk aan. Nou, dan weten we gelijk eventjes uh, wie Peter van Buren is... en wat je daar precies doet in Madagaskar. Waar hebben jullie de afgelopen maanden vooral mee bezig gehouden? Uh, we hebben een nieuw projectgebied geopend... Een stuk noordelijk, langs de kust van, van, van, van de hoofdstad. Mm -hmm. En daar is een nieuwe hoefkraft naartoe gegaan. Nou, en daar zijn we trainingen met piloten aan het doen. Uh, sowieso een nieuw gebied openen en dat het wel weer veel werk met zich mee. En, dus daar ben ik eigenlijk de laatste paar maanden het meeste druk mee geweest. En, en, maar de resultaten zijn ernaar, het gaat goed. En uh, we gaan erdoor. Oké. Okay. Hey, en uh, wij vragen onze focusgasten ook altijd om een beetje een blik op het nieuws te houden. Uh, van, ja, het nieuws in jullie land dan vooral. Uh, uh, ja. Madagaskar, wat is daar op dit moment in het nieuws? Nou eigenlijk sinds 2009 is het alleen maar de politiek die in het nieuws is. Want elke keer zouden de verkiezingen komen na de staatsgreep. En nu leek het erop dat het zover zou komen. Maar helaas is het toch weer afgeblazen. En is het uitgesteld. En zijn er ondertussen wel heel veel... Politieke ontwikkelingen. Afgelopen zaterdag is het halve Eerste Kamer ontslagen. De president begint wel erg alleen te staan ondertussen. Dus okay. de verwachting is wel dat er binnen op de korte termijn wel wat kan gaan gebeuren. Maar dat zei in 2009 ook al. En tot nu toe is er nog steeds niets gebeurd. Dus het is een beetje moeilijk te voorspellen. Maar het, het lijkt wel een beetje moeilijk te worden voor hem op het moment. Oké, okay, en als de regering dan omvalt, komen er dan gewoon weer nieuwe verkiezingen en dingen? Of gaat dat heel anders in Madagaskar? Uh, dat hangt er vanaf. Uh, deze regering is nooit verkozen. Deze is door een staatsgreep aan de macht gekomen. En die zit er nog steeds. Mm -hmm. uh, ja, de, de hoop is natuurlijk dat er wel verkiezingen komen. Dat, dat er, ja, dat er in de komende maanden verkiezingen komen en dat er dan weer een erkende regering komt, zodat er een beetje stabiliteit in het land komt, zowel op het gebied voor donoren als voor, voor gewone investeerders... Die, die, ...die allemaal toch een beetje wegblijven nu, omdat het toch onzeker is. Ja. En, ja. Maar wat er gaat gebeuren, ik weet het niet. Het leger heeft hier altijd wel een cruciale rol gespeeld. Maar zelf is een verantwoordelijkheid genomen door een tijdelijk regime in te voeren. Dus meestal in het verleden, het is wel vaker gebeurd zijn er bijna altijd staatsgrepen geweest. En dan, ja, die blijven dan toch wel weer een poosje zitten. Ja. Dus dan is het wel lastig om daar weer eigenlijk van af te komen. Ja. Ja. Ja. En uh, komende week, wat staat er bij jullie op de agenda? Nou, het is een beetje het afsluiten van, uh, van alles wat ik hier aan het doen ben nu... omdat we voor twee maanden naar Nederland gaan. Oh, kijk aan. Dus ik ben eigenlijk al mijn werk aan het overdragen... en, en uh, zover mogelijk aan het afronden... en om... Uh, dus daar, uh, dat zijn eigenlijk, dat is eigenlijk een beetje de komende week, uh, deze week, wat ik aan het doen ben. Oké, okay, en hoe gaat u tijd... werk. Ja, en hoe gaat jullie tijd in Nederland uitzien? Wat gaan jullie doen? Echt met zomerverlof of hebben jullie ook nog speciale missies? Nee, nee, we hebben wel, we, we doen veel presentaties en visites en we hebben ook wel vakantie. Daar. We gaan twee maanden er naartoe met, met het gezin. En uh, dus we geven presentaties over hoe we en... Hm. Voor onszelf, in kerken en in andere gelegenheden. Ja. En, uh, en dan hebben we vakantie en ja, de gelegenheid om veel mensen te zien. Ja, precies. Familie, vrienden op te zoeken. Wat lekker. Ja. Wanneer, ja. Komen jullie, wanneer komen jullie naar uh, Nederland toe? Zaterdag komen we aan. Kijk aan. Nou, dat is alweer heel bijna ja. eigenlijk. Dus dit is uh, voorlopig voor deze ja. zomer in ieder geval even je laatste bijdrage. En uh, daarna vertrekken jullie weer naar Madagaskar. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Dit is toch het huis. Ik bedoel, we wonen hier sinds 2015. Ja. Moet je nog ja, erg is wennen? Is, ben je, nou, je woont er dan nu acht jaar, zoiets? Uh, is, moet je dan ja. nog steeds wennen of ben je echt al helemaal, uh, is het echt je thuis, Madagaskar? Of heb je nu echt zoiets hier, van, nou, ik joh, ga... Dit, nee, dit is wel echt helemaal thuis. Dit is wel, maar daarvoor hebben we ook al in andere landen gewoond. Dus we zijn al best wel wat langer weg uit Nederland. Dus, het is niet wennen als ik in Nederland kom, dus dat ik wennen moet als ik in een ander Afrikaans land kom. Oké, okay, kijk aan. Nou, dat is wel grappig inderdaad. Ja, ja nou ja. ja, in Nederland, jullie treffen het wel. Uh, vanaf uh, deze week gaat het ontzettend mooi weer worden. Dus als jullie hier zaterdag landen, dan uh, hoop ik op een strak blauwe lucht en ongeveer uh, ja. richting de 30 graden. Dus dat is dan wel weer een prettig vooruitzicht, toch? Ja, maar hoe komt het toch dat ik me Nederland niet zo herinner? Maar ik weet niet. Wij ook niet, ook hoor. Dus ook op. Wij zijn ook helemaal verbaasd. Ja. <laughs> ik ga zelfs zometeen even bellen met meterconsult, omdat ik er ook helemaal niks meer van snap. Maar wij zijn ook uh, erg verbaasd. Maar de temperaturen die schieten hier deze week uh, ontzettend omhoog. Nou ja, wat natuurlijk uh, wel erg fijn is. Dus dat is voor jullie ja. een, uh, een aangename verrassing als jullie zaterdag aankomen. Ja, we zijn blij dat blijft we hier de winter kunnen ontsnappen. Dat is een Nederland zeker niet. Ja, precies. precies. Nou ja, nog even, nog even vier dagjes kou kleumen. Ja, nou dat lukt wel. Ja we toch? het wel. Zeker wel. Ja, ja, ja, ja. Nou, ja. Peter, ontzettend bedankt voor, uh, voor jouw ja, uh, blik ja, op ja. de wereld uh, daar in Madagaskar en voor het volgen van het nieuws daar ook. En uh, ja. nou ja, we spreken je dan na je zomerverlof weer. Ja, is goed. We wensen je ontzettend bedankt. fijne tijd, hè, Nederland. Geniet ja, dankjewel. Ervan. Joep. Ja, oké, okay. tot ziens. Dag en gaan we naar muziek. Dag, Katy Tensel, is het al? I'll go looking for you You keep your eyes De Nacht. De E.O. One Love van Bob Marley, hier op Radio 1 in de ochtend. En uh, ja, we gaan van uh, Madagaskar, waar we ons net nog bevonden, naar de Oekraïne. Want daar zit Jan van Beest. Goedemorgen. Hoi. Hi. Hallo. Is het bij jullie ook zo mooi weer deze week? Ja, en niet alleen deze week. <laughs> oh, jij hebt gewoon altijd mooi weer. <laughs> nou, we hebben hier een, een landklimaat. Ja. Yeah. Uh, dat uh, ik denk tot half april een beetje winter gaat... En dan is het uh, bijna de hele tijd ook onder nul geweest, We het is bijna vier maanden witter, doordat de sneeuw niet wegsmelt. Maar daarna, we hebben het nauwelijks voorjaar gehad, en uh, in half april is het ineens heel warm geworden. Zo. En tot nu toe is het bijna onafgebroken zomersweer geweest. Het is voor oké ook ongekend uh, warm. Heerlijk zeg! Ja. Nou ja, vanaf nu gaan we met jullie meedoen, want deze week wordt het in Nederland ook lekker weer. Dus dat scheelt dan in ieder geval weer. Uh, ja. Jan, kun jij heel kort uitleggen voor de mensen die jou als focusgast nog niet zo vaak hebben gehoord... Uh, wat jij precies doet in Oekraïne? Ja, um, ik, uh, van beroep ben ik ziekenhuistechnicus en het werk heb ik tot het jaar 2000 in Nederland gedaan. En vanaf 2000 doe ik dat hier in Oekraïne samen met... Uh, een stichtingen met lokale en een lokale stichting. En het werk houdt hierin dat we proberen de medische apparatuur die hier in de, de ziekenhuizen in deze stad uh, sta, staat om die op een uh, hoger niveau te brengen. En dat doen we op twee manieren. Door uh, gebruikte apparatuur in Nederland hier opnieuw in te zetten. En soms met sponsorgeld ook een nieuwe apparatuur hier aan te schaffen. Dat is een hoofdzaak uh, waar ik me be mee bezighoud. Oké, okay. hey, en nu um, um, hoorde ik dat er de afgelopen maanden een beetje uh, ja, problemen ontstonden rondom die invoer van die medische uh, ja, apparatuur. Dat Klopt dat. Ja. Waar ligt uh, dat dan aan? Uh, nou de, het hele begrip van humanitaire hulp is eigenlijk ontstaan na de kernramp bij Chernobyl. Mm -hmm. Tot die tijd was er geen enkele regelgeving. Je weet dat alles wat los en vast zat eigenlijk ingevoerd is in het land. Nou, om daar, daar een beetje structuur in aan te brengen, is er een commissie opgericht. Die viel onder het uh, kabinet van dit land. En, nou, die heeft dan uh, vrij goed gefunctioneerd. Het, het doel daarvan was om goederen die aangeboden werden vanuit andere landen... om die te beoordelen of dat uh, in aanmerking kwam als humanitaire hulp. Mm -hmm. Het voordeel daarvan is dat het dan vrijgesteld wordt van invoerrechten. En die commissie die heeft gefunctioneerd tot eind vorig jaar... De prestatie in die een diep vorm opgeven en zou die bij het ministerie van Sociale Zaken ondergebracht worden. Alleen kwam het daar niet echt van de grond. En daardoor hebben, als ja, het, het zo de vrachten, de hulpgoederen, die hebben maandenlang vastgestaan. En de die konden ze eigenlijk niet vrijgeven omdat nee. die, die erkenning er niet was. Oké. Okay. En dan is er niemand die daar even snel een krabbel voor kan zetten of die kan zeggen: dit, dit is belangrijk, dit moet het land in. Dat, dat gaat echt zo moeilijk dan. Ja, dat klopt. Het heeft ontzettend veel moeite gekost. En uiteindelijk hebben ook allerlei ambassades uh, hier in Oekraïne hebben zich uh, verenigd en, en contact opgenomen met het ministerie. Er zijn brieven geschreven door allerlei organisaties naar de minister, naar de premier. Want ja, het, uh, het moest daar van de grond komen en om een of andere reden uh, gebeurde dat niet. nee En hoe komen jullie aan die spullen? Krijgen jullie die van Nederlandse ziekenhuizen of hoe verzamelen jullie dat in? Ja, in de oudstaat komen die spullen uit Nederlandse ziekenhuizen. In uh, Nederland is er een uh, stichting die de, de contacten onderhoudt... en ook een, een aantal uh, praktische zaken uitvoert. Mm. Um, dus ja, ziekenhuizen, het wordt de laatste tijd natuurlijk ook wat minder. Je moet ook op de kosten gaan letten. Vroeger kon dat niet op. En ja, met de apparatuur... met de apparaat soms na tien jaar gebruik al afgeschreven... terwijl ze nog in prima staat verkeerde. Ja. En hier nog tien, of, of, tien jaar of nog langer... Wel mee en we proberen dat op elkaar af te stemmen. Niet elk apparaat dat in Nederland over is, dat, dat kunnen we niet gebruiken. Dus uh, ja. het, het moet je ook uh, kunnen draaien, ook als er onderdelen nodig zijn. Of gebruiksmateriaal, dat die ook uh, ja, vrij voor eenvoudig voorhanden handen zijn. Ja. Maar in Nederland zijn er mensen die daar, uh, die daar een rol bij spelen. En ik doe dat aan de Oekraïnse kant. Oké, okay. maar eigenlijk wordt het voor jullie steeds lastiger om medische apparatuur daar te krijgen? Uh, nou, die nieuwe commissie uh, die is na nou, de hand een beetje gaan draaien. Mm. En uh, bijvoorbeeld ook de transporten die afgelopen maanden naar Oekraïne zijn gestuurd... ...die hebben inmiddels ook al weer ontvangen. ontvangen. Okay. Dus uh, eigenlijk heeft het proces zich... Uh, ...ja, het lijkt zich weer hersteld te hebben. Ja. Maar qua, meen... qua, qua apparatuur, zeg maar, die wordt minder snel afgeschreven... ...in die zin dat jullie moeilijk aan spullen kunnen komen. Ja, die kijkers gaan in Nederland toch, uh, zeker met de duurdere apparatuur, gaan ze toch kijken van ja, kan het apparaat niet nog een jaartje langer mee? Ja, ja, ja. En dat ja. zullen we op de duur denk ik wel gaan merken. En dat is in jullie nadeel inderdaad weer. Ja, hm. ja, dus we profiteren nu heel erg van het Nederlandse systeem. Ja. En ja, apparaten krijgen daardoor natuurlijk ook vaak een hele mooie nieuwe bestemming. Ja, dat is natuurlijk wel, uh, dat is dat is wel fijn dat jullie het daar gewoon weer kunnen gebruiken. Uh, Jan, je ja. hebt ook voor ons het nieuws gevolgd uh, in de Oekraïne. Uh, ja. wat, wat speelt er op dit moment in het nieuws? Uh, nou, wat op de achtergrond altijd leest en, en heel vaak terugkomt bij allerlei onderwerpen wordt het, wordt het weer aangevoerd, dat is de gevangenschap van XMI Tymoshenko. Uh -huh. Ja, wat ook speelt. Uh, gaat de kant, gaat Oekraïne op richting uh, richten ze meer op Rusland, of meer op de uh, EU. De relatie met Rusland is belangrijk voor de gaslevering. Ja. Rusland wil zelf ook graag op uh, nauwere banden. Dus je stelt voor dat, uh, dat Oekraïne toetreedt tot de douane-Unie. Ja. Waar, waar we terug van de ook op deel van uitmaken. Aan de andere kant, uh, Oekraïne wil zelf ook graag uh, de, de kant van de EU op. Ja. Uh, ze willen graag het versoepelen van de visumplicht, want voor heel veel landen in de omgeving, en bepaalde EU-landen, ja. kun je niet zomaar erheen rijden, je moet je altijd een visum tevoren aanvragen. En dat gaat niet altijd uh, heel gemakkelijk. En ja, wat recent ook in het nieuws was, dat doet op zeg opwerkelijk, de voormalige minister van Binnenlandse Zaken, Lutsenko, die heeft een aantal jaar uh, heeft die, uh, vastgezeten en is Ja. Yeah. en dat is denk ik ook wel mede onder, onder druk van de, van geluiden uit, uh, uit Europa. Oké. Okay. Want de EU heeft al meerdere keren aangegeven dat zowel bij deze ex-minister van binnenlandse zaken als bij de voormalige premier, uh, ja dat ze niet uh, ja dat ze al op reden vastzitten. Mm. Uh, nou, die, die, die, die, die houden zijn. Ja, precies. En als jullie kijken naar uh, deelname van Oekraïne, hè, nog even op het vorige punt, als ze bij Rusland willen horen of bij de EU, wat, wat, wat, vinden, wat vinden de mensen zelf zeg maar in Oekraïne? Wat zouden ze liever willen? Uh, ik denk veel mensen, ik woon zelf in het uh, nou, relatief in het westen, een beetje Centraal-West-Oekraïne. Mm -hmm. Hier zijn mensen toch best wel uh, georiënteerd op, uh, op West-Europa. West-Europa, maar in het oostelijk deel van het land, waar bijvoorbeeld ook bijna alleen maar Russisch wordt gesproken, ja. daar zijn uh, mensen best wel weer uh, Rusland-minded. Ja, precies. Dus het maar is wel ik, een beetje verdeeld nog. Ja, en de, de huidige president, Janukovic, die uh, leek altijd ook heel erg uh, Rusland uh, gehecht te zijn. Mm -hmm. Maar er uh, waren onlangs besprekingen over de gasprijs, dus ook al heel actueel Thema, die is, uh, uh, die is uh, aan de hoge kant. Ja. Uh, en stel bijvoorbeeld Rusland voor dat er wel over te praten viel, uh, maar dan moesten je toe te toetreden tot die douane-Unie. Oh, ja. nou, daar, uh, daar zijn ze niet om 1-3 op ingegaan. Dus ik, ik, uh, ik zie een lichte, lichte verschuiving ook van de, van de huidige president. Ja. Maar ja, het bungelt eigenlijk al jaren een beetje tussen Rusland en de uh, EU. En het is ja, belangrijk dat ze met beide, uh, beide landen uh, ja, goede contacten onderhouden. En daar is geen einddatum, zeg maar. Dat het zo is van nou dat wordt uh, deze zomer besloten. Dat, dat, dat het uh, dat een beetje door. Dat, dat niet. Maar uh, wat bijvoorbeeld wel mee speelt, die uh, douane-Unie. Ja. Uh, er zou mogelijk een, een verdrag getekend kunnen worden, een associatieverdrag met de Europese Unie uh, later dit jaar, maar doordat we nu uh, waarnemer zijn geworden bij die douaneunie zegt de ja, EU ja, dan moeten we wel even onderzoeken... of dat wel uh, met elkaar verenigbaar is of we elkaar niet in de weg staan. Ja. Want willen wij met jullie een een uh, ja, een, een verdrag tekenen. Uh, dan moet het, uh, dan moet dat wel kunnen. Dan mag dat andere. Die, die, waarneming, die waarnemende rol die je nu wordt bij die bewaring, die mag dat niet in de weg gaan. Nee. nee nou, dat maar in zekere zin is dat wel een, een belangrijk uh, tijdstip. Ja, precies. Nou, dat, dat wordt nog even spannend dan inderdaad. Maar dat gaan we waarschijnlijk hier in Nederland ook in het nieuws krijgen wanneer dat eenmaal besloten gaat worden. Of ze ja. inderdaad bij de EU gaan of uh, toch richting uh, Wit-Rusland trekken. Uh, bedankt in ieder geval, Jan, uh, voor je ja. bijdrage en voor het volgen van het nieuws daar ook in Oekraïne. En uh, uh, okay. we spreken je vast snel weer. Oké, okay, prima. Oké, okay, fijne dag, hè. En een uitzending. Dag. tricky. Ja. kings.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 De nacht, de EO. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time.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 Fool's Garden en Lemon Tree, een van mijn favoriete liedjes... dat durf ik dan alweer op te biechten op deze vroege ochtend. Het is uh, bijna 20 voor zes en zometeen gaan we eens even bellen over het weer. Britta van Gent zit namelijk bij Meteor Consult... en die kan ons alles vertellen over de komende week. Ja, en ik weet het, het is natuurlijk heel Hollands om over het weer te kletsen... maar het is wel een beetje nodig, want vorige week weet ik nog dat het 18 graden was... en zaterdag zelfs nog plans buien, dat ik dacht waar komt het vandaan ineens... En nu ineens gaan we richting de 36 graden en uh, wordt er zelfs gewaarschuwd... dat het zo warm wordt dat we extra water mee moeten nemen, al dat soort dingen. Uh, nou, Hoe dat precies zit en waarom het dan deze week ineens zo explosief warm wordt... en de grote vraag is natuurlijk of het zo gaat blijven, dat gaan we zo meteen allemaal horen. Maar dat na Jack Johnson.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 Don't try so hard van Amy Grant. Ja, die zon hoeft vandaag niet heel hard zijn best te doen. Want uh, hij komt door de wolken. En ineens, pats, wordt het uh, rond de 29 graden, heb ik zelfs gezien. En de komende dagen blijft het ook heel erg warm. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar waarom... Is die warmte daar ineens? En uh, ja, hoe lang gaat die eigenlijk blijven? Dat is natuurlijk de grote vraag. Dat kan ik nou natuurlijk aan niemand minder beter vragen... dan Britta van Gent van Meter Consult. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Hi. Um, waarom is het deze week ineens zo warm? Vorige week zaten we nog in de regen en uh, was het 18 graden. En ineens is het nu weer alarmen voor extra flesjes water en uh, heel veel hitte. Ja, bizar. Ja. Het is, het is inderdaad ineens een hele omschakeling. Maar ja, soms heb je van die momenten dat gewoon echt alles een beetje tegelijk samenkomt. En ja. Uh, ja, dat is zo'n moment inderdaad op dit moment. En dan ja, krijg je gewoon van alle kanten wat mee. En dan kun je inderdaad ineens zulke hoge temperaturen krijgen. We hebben een, in ieder geval een zuidelijke stroming. De afgelopen dagen was het natuurlijk in, in het zuiden van Europa al heel erg warm. In delen van Spanje al ruim uh, 30 graden. Op sommige plaatsen zelfs bijna 40 graden. Mm -hmm. ja, en die warmte die wordt met die zuidelijke stroming gewoon heel snel onze kant op uh, geduwd. En daar krijgen wij vandaag in ieder geval een zuchtje van mee. En, en daar spelen natuurlijk ook nog andere factoren mee. Ik zei het al, alles moet een beetje... Samen gaan komen. Daar lijkt het in ieder geval de komende dagen wel op. En dan heb je inderdaad ruim 30 graden op veel plekken, inderdaad de komende tijd. Ja, maar is het dan in andere zomers, zeg maar, normale dat we dan vaker zuidelijke wind hebben? Of, of, of dat er dan een stroom uit het zuiden komt? Is dat dan uh, dit jaar anders dan andere jaren? Of. Want voor mijn idee, laat de zomer zo lang op zich wachten. Ja, dat dat inderdaad. Veel veel mensen hebben het daarover inderdaad. Nou goed, ja, je hebt het eigenlijk ideaal wel een keer. hoor. We hebben wel vorig jaar inderdaad, in augustus hebben we dat ook even gehad. Even een paar dagen, dat het dan ruim 30 graden wordt. En ja, dan, er zitten gewoon een paar factoren die daarin meespelen. Ik zei het al, die zuidelijke stroming is natuurlijk heel belangrijk. Mm -hmm. Nou, dat is niet het enige. We hebben nu bijvoorbeeld in juni natuurlijk ook de zomer, die komt eraan. Dus de zonnestand is op zijn hoogst momenteel bijna. Mm -hmm. Dus je hebt uh, in ieder geval een hele... Ja, felle instraling van de zon. Dat is een ding wat meespeelt. Je hebt ook nog uh, de, de periode dat de zon schijnt. We hebben natuurlijk een hele lange dag momenteel. Om kwart over vijf komt de zon al op en dan gaat die pas avonds uiteindelijk om tien uur weer onder. Dus een hele lange periode van de dag schijnt de zon. En dan ja. heb je dus ook heel lang die instraling. We hebben momenteel tamelijk uh, droog weer. We hebben ook de grond tamelijk droog geworden natuurlijk de afgelopen tijd. We hebben niet heel veel regen gehad. Ja, en dat helpt ook allemaal mee dat zijn allemaal factoren... Die, uh, ja, die opstuwing van de temperatuur gewoon, gewoon uh, meedoen werken. Dus uiteindelijk dat je dan gewoon die hoge temperatuur krijgt. En al die factoren, die komen vandaag en morgen zo'n beetje samen. En ook donderdag nog. En uh, ja, dan... Uh zitten we ineens in die tropische hitte. Ja, dat resulteert inderdaad in heerlijke temperaturen. Nou ja, ja. Ik, ik vind het wel heel erg prettig. Nou zie ik zelf uh, op mijn uh, weerstationnetje hier... <lacht> <lacht> voor zover ik dat uh, kan hebben. Ja, mijn achternaam heb ik wel mee, hoor, met weerstand. Maar voor de rest heb ik er weinig <lacht> verstand van. Maar uh, dat het vrijdag eigenlijk alweer wat minder wordt. Ja, klopt. Ja. Het is inderdaad eventjes een hele korte periode. We krijgen inderdaad in de loop van donderdag... uiteindelijk gewoon een aantal hele stevige regen Nou, dat zie je heel vaak inderdaad met die hitte uiteindelijk... Ja, wordt dat dan een soort van, nou ja, afgestraft is dus een beetje een zwaar woord... maar gewoon uh, afgekapt mm -hmm. ineens door die onweersbuien. en daarachter zit dan ineens weer de wat koelere lucht. en ja. ja, dan ga je inderdaad van uh, nog ruim 28 graden op sommige plaatsen op donderdag... ineens vri in vrijdag nog naar, nou, misschien net 21 graden. Dus dat zijn inderdaad ja. redelijke verschillen, ja. Dat, dat zakt in één keer aardig door. Ja. Tot hoever kunnen jullie ongeveer vooruit uh, uh, plannen, wou ik bijna zeggen... maar dat plan je niet, hè, het weer? Nee, nee, nee. vooruit kijken naar het weer... Ja, nou ja, goed, we kunnen in principe best wel ver kijken. Het is alleen wel hoe langer de termijn vooruit, hoe, hoe onbetrouwbaarder het wordt natuurlijk. Dus, mm -hmm. uh, nou ja, gewoon die eerste vijf dagen vooruit, daar uh, zit je over het algemeen wel redelijk zeker. Dus wat dat betreft, uh, ja, ziet het er wel echt heel duidelijk naar uit... dat we gewoon in de loop van vrijdag echt wel in die wat koelere lucht terecht gaan komen. Oké, okay. en voor de zomer durf je een uitspraak te doen hoe het uh, er de, deze zomer voor gaat staan? Ja, dat is uh, heel lastig uh, natuurlijk om te zeggen, <laughs> maar vooralsnog, ja, lijkt het... Uh, ja, en iets wat ja, normale zomer eigenlijk. Misschien ietsjes koeler zelfs dan normaal. Redelijk droog. Mm. Dus ja, echt een beetje een Hollandse zomer. Maar echt heel veel details kun je daar eigenlijk nog niet echt over geven. Nee, precies. Nee. Hey, en, uh, nu, nu hebben we best wel een, een lange hè, aanloop gehad... naar deze zomer toe überhaupt. Het lente schommelde alle kanten op. Mm -hmm. De ene keer viel de sneeuw weer en dan hadden we ineens weer een <laughs> paar stralende dagen. En ja, Heel wisselend. Heeft dat ook echt met klimaatverandering te maken? Of is het gewoon dat we er nu gewoon heel erg op letten? Of, of ja... Voor mij idee is wel anders dan andere jaren. Ja, een ja, deel zal daar toch echt wel mee te maken hebben inderdaad. Maar het is inderdaad wat je zegt, je let er natuurlijk nu ook meer op. Dus het, uh, iedereen is er wat meer op gefocust. Maar goed, mm -hmm. uh, ja, wat ik al zeg, we hebben eigenlijk ieder jaar toch wel een periode... waarin het eventjes zo warm is en dat je dan ineens ook weer terugkeert... naar dat wat minder mooie weer. Dus ja, het heeft er zeker mee te maken. Maar heel extreem is het in ieder geval niet. Het enige extreem in deze zin is dat het in ieder geval ja, misschien dat we het warmterecord gaan breken van Nederland. En dat, daar zit een hele kleine kans in. Dus wellicht ja. uh, is dat iets heel spannend. En daar en, moeten we echt een beetje op richten. Waar stond dat warmterecord alweer op? En uit welk jaartal uh, dateert dat? Nou, dat is al heel lang geleden. Was het dat was in 1944. Dat was in Warnsveld, in uh, Gelderland. 23 augustus. Dus dat was echt midden in de zomer. En dat was uh, 38,6 graden. Dus dat is erg warm. Het officiële... Uh, warmterecord in Nederland, dat meten ze altijd in de beeld. Dat is dan het hoofdstation. En dat was ook in juni, was 27 juni en dat was ook in 1947. Dus dat is ook al heel lang geleden en dat was 36,8 graden. Ja. Nou, en daar komen we in ieder geval de komende dagen wel heel dichtbij in de buurt, dus wie weet. En waar, welke plekken gaat het dan wellicht zo warm worden ook echt in de beeld? Of denken we dan echt aan Limburg en wat meer in het zuiden van het land? Ja, dat, het zijn wel vooral echt een beetje de, de zuidelijke en oostelijke delen van het land, echt het binnenland. Mm -hmm. Daar zie je over het algemeen altijd een wat hogere temperaturen in deze tijd van het jaar. Ja, de kust heeft gewoon uh, ja, net wat lagere temperaturen... ook mede door het wat koelere zeewater natuurlijk nog. Dus ja, de beeld zit daar een beetje tussenin. Maar goed, ja, er hoeft uh, maar een zuchtje wind die kant op te komen. en Dan kan het ook daar natuurlijk uiteindelijk zo ver komen. Ja, precies. Ja. Nou ja, we gaan het uh, meemaken. Uh, vooralsnog in de komende dagen in ieder geval heel erg warm weer... En met die warmte, uh, wellicht dus ook een warmterecord. Dus dat betekent dat we voortaan niet meer mogen zeuren dat het zo koud is deze <laughs> zomer. <laughs> Want dan hebben we gelijk het, uh, het warmterecord gevestigd. Ja, uh, en uh, nou ja, we gaan het, uh, het meemaken. Ja, wie weet. We inderdaad wachten het inderdaad. af. Ja, uh, ontzettend bedankt voor de tijd. Graag en uh, Heel veel succes vandaag. Dankjewel, jullie ook. time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 When you call upon it, make sure to pass it on. So go ahead and do for love. Like you can't do nothing else no more. And sing for love like your favorite song. Playing on the radio, stand for will one day fade away and while that everlasting Sabrina Stark met Do for Love. Ja, en met deze zomerse temperatuur is het ook wel weer tijd voor liefde, denk ik. Vind ik altijd wel een beetje. Ook een mooie combi, vind ik. Straks het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Zij gaan het onder andere hebben over de protesten in Brazilië tegen het WK. Ze praten daarover met Mark Bessems, correspondent daar. En verder de hoorzitting over de Vira, want daar gaat het natuurlijk ook nog steeds over. En, en er wordt gepraat met kamerleden en vakbonden. Ja, en wij hebben deze hele nacht gepraat over onder andere de examens die gestolen zijn. Over hoe we vroeger allemaal gespiekt hebben op school. We hebben het over uh, de relatie tussen ouders en kinderen gehad. Gebeld met het buitenland. Kortom, uh, genoeg om uh, terug te gaan luisteren. We belden onder andere met Oekraïne en Madagaskar. En natuurlijk hadden we het net nog eventjes over het weer. Nou, Als u dit nou allemaal gemist heeft... dat zou natuurlijk kunnen dat u lekker lag te slapen. Dan kunt u het terugluisteren op eo.nl slash nacht. En uh, ja, daar staat het hele programma op. Dus dan kunt u uh, fijn nog even terugluisteren hoe dat uh, allemaal heeft geklonken. Uh, ik wens u voor de rest een hele fijne en vooral een hele warme dag. En uh, dan gaan we nu nog genieten... Van van uh, muziek. En uh, ja, drink uh, vooral uh, een extra glaasje water vandaag. Want uh, het wordt zomers warm. En ik ga daar ontzettend van genieten in het zonnetje. En uh, ik hoop dat u daar ook de kans voor heeft. to the Het is radio 1.